Ja, luisteraarsjes, hier zijn we weer op Aloha Radio, podcast-uitzending voor zondag 21 augustus 2016. Met onze vriend Jacco. Hallo Jacco. Goedenavond, luisteraartjes. Welkom vanaf een donkere Veluwe, waar we gisteravond uh, lekker de zwijntjes hebben zien lopen. We hebben foto's en films gemaakt. En uh, die zullen later op internet terug te vinden zijn. Ja, dat is hartstikke leuk. Hè? Ja, ja. Helaas kunnen we vanavond geen muziek draaien. Maar dat komt volgende week wel goed. En uh, ik ben even de boel uh, even aan het uh, installeren. En zo. Dus uh, dat komt allemaal ja. wel goed. Dan kunnen jullie ook muziek luisteren. Dan is ook de stem van Jacker ook beter te klinken. Want dat klinkt dan... ...rechtstreeks over de mengtafel. Uh, dus in plaats van uh, microfoon-speaker... ...klinkt dat gewoon via de lijn. Dus dan klinkt dat nog zuiverer. En uh, ja, oké. Okay. Uh, jullie moeten dit even met een webcam-microfoon doen, mensen. We hebben geen beeld natuurlijk, want het is een podcast-radio-uitzending. En misschien gaan we in de nabije toekomst... ...nou ja, misschien, dat gaan we proberen ook met beeld erbij uh, toe te voegen... Maar dat komt allemaal goed, dat is toekomstmuziek. Dus uh, Aloha Radio met uh, Jacco en met DJ Jaap. Oké, okay, Jacco. Ja, de zwijntjes. Ja, ik, heb, ik heb wel wat foto's gezien op Facebook. Ja, ze zijn leuk. Ja, er waren er, uh, aardig, uh, er, waren er aardig wat. En, uh, nou, dat was natuurlijk hartstikke leuk om te zien. Laat ik ook even zeggen dat wij zijn ook te vinden op tumblr en ons Tumblr adres is aloha-radio.tumblr.com. Okay. Dus aloha-radio.tumblr.com. En Tumblr gaat je t u m b l r zou je eventueel je microfoon ietsje verder van je mond af kunnen zetten. Want ik zie ja, ten, Ondanks ten, dat, Ondanks dat al ik het geluid al al zachter al al heb gezet, toch nog in druid komen, want hij is nogal gevoelig. Nou, oké, okay, daar staat nu hetzelfde. Oké, okay, zo is hij beter. Dus, uh, en op die site kun je uh, onze radio-uitzendingen straks en video-uitzendingen terugluisteren. Uh, ja, we, we zitten dus nog eventjes te kijken in de technische opties. Uh, we, de, de, de, ik, de, ik, zou, ik zou het leuk vinden als um, we niet alleen uh, de podcast hebben... Maar dat we en, en hebben. En dat we dus en live te volgen zijn. Dat mensen dus gewoon op een bepaald tijdstip. Eh, via een melding op hun Facebook of Twitter. Of waar ze ook weer. Weten van hé, hey, aloha komt online. En dat ze dus en live kunnen luisteren. En misschien zelfs wel als ze dat zou willen in de Skype mee zouden kunnen praten. Nee, hey, dat zou mooi zijn. Dat zou mooi zijn. Maar ik zie, en... uh, ik heb de automatic gain control aangezet. En uh naast de volumecompressie. En uh, het werkt nu uh, zo dat hij niet in het rood kan komen. Dus... Uh... Oh nee, als ik hard klap, slaat hij toch in het rood. Maar in ieder geval, je hebt wel kans dat als we niks zeggen dat de ruis dan harder gaat worden. Maar dat is ja. maar even een noodoplossing hoor. Dus komt volgende week goed. Ja, er zijn dus heel veel... Uh, uh, ook heel veel sites waar je zo'n uh, podcast kwijt kunt. Hè? Je, alleen... Um... Je zit natuurlijk met het feit dat dit een, een Nederlandstalige podcast is. En uh, er zijn eigenlijk vrij weinig, in zover ik weet, specifieke websites die echt zich helemaal richten op de Nederlandse markt. Ik bedoel, je kan je podcast natuurlijk op een site zoals Soundcloud uh, hè, neerzetten. Alleen dat is volledig Engels, dus daar zul je waarschijnlijk geen één... Uh, reactie op, uh, op, op krijgen. zeg maar. Op of als je dan, dan linkt naar Facebook toe om... Uh, nou ja, goed. Ja, inderdaad. Dan zou je het inderdaad gaan... Maar uh, bij... hoe heet dat, dat programmaatje wat ik gebruik voor Archive waar ik alles op upload, dan zou je eventueel op die website kunnen plakken wat we nu opnemen, bijvoorbeeld. Ja. Dan kunnen mensen ook luisteren. Want, uh, en dan helemaal bovenaan het liefst, want dat is het eerste wat ze zien. Cool. Dat is natuurlijk mooi... Want mensen, dat je dan, zeg maar, de oudere uitzendingen komen dan naar beneden toe. Want anders moeten mensen naar beneden scrollen. En dan zien ze niet dat er een nieuwe uitzending is. Dus uh, dat is even een kleine hint. En uh, maar ja, die website ziet er leuk uit. Volgens mij heb je hem gemaakt, uh, want ik zag, uh, die, die, uh, met die vlinders. Zag ik iets van, hé, hey, volgens mij heb je dat, want ik herkende het toen ik met mijn telefoon speelde zag ik van, hey, voor mij heb je dat met die telefoon gemaakt. Klopt dat? Uh, ja, gedeeltelijk heb ik hem met de telefoon gemaakt. En gedeeltelijk heb ik hem op de computer gemaakt. Mm. Je, je kan hem op beide... Uh, dat is, dat is ja, je kan ook. natuurlijk een foto op je, op je telefoon zetten en dan via de ja. telefoon bewerken. Ja, okay. ja inderdaad. En ja, dat is natuurlijk ook wel het mooie aan... Uh, dubbele zeg maar is dat uh, het, het werkt net zo goed heel goed op je telefoon of tablet als op je uh, als op je dingen als op je computer zeg maar dus je kunt gewoon echt alle kanten okay. je kan echt alle kanten op uh, dat is natuurlijk wel heel erg mooi dus uh, en uh, ja je kan er uh, je kan het video ook kwijt je kan er, audio op kwijt, je kan ook tekst op kwijt, je kunt linkjes plaatsen uh, en uh, misschien kun je er nog wel veel meer op, uh, op kwijt, maar dat is dan even een kwestie van uit veel wereld ja. Ja, dat, um, ja, uh, ja zoals jullie weten of misschien weten jullie het niet ik ben uh, de afgelopen twee weken in uh, Drenthe geweest op vakantie en uh, nou zeg, ik denk, uh, wat een verschil zeg, met, met de Randstad. Ik, uh, ik, uh, ja, ik wist wel dat het daar wat gemoedelijker is als hier. Den Haag en omstreken. Maar ik kwam daar zo. Uh, ja, ik weet, uh, ja, ik heb van horen zeggen, ik ben daar uh, niet vaak geweest. Op vakantie eigenlijk de allereerste keer. Maar die, uh, wat een rust daar, zeg. De mensen zijn ook allemaal... Uh, ja, heel vriendelijk. In het verkeer heb ik niet ene... Uh, uh, agressie of zo... meegemaakt in het verkeer. Of, uh... Nou jongens... het is ongelofelijk. Echt ja, ongelofelijk. Het, het, dat het, dat het, nog nou, in Nederland voorkomt. Je... Ja. Hey. Ja, dat, dat heb je... Maar het komt ook omdat... het allemaal wat... Ook, ik denk dat... Het Heel veel van het leven daar komt natuurlijk ook, ook wat, op wat een ontmoedelijk niveau, zeg maar. Of op, moet ik het zeggen. Het gaat even allemaal wat rustiger en wat, en wat langzamer. En niemand maakt zich echt druk, heb ik altijd. Ja, nee, dat idee. klopt ook. Mensen, mensen doen het best. Mensen werken. Uh, prima. Ik zeg heel eerlijk. Ik denk als er problemen zijn, komt dat vaak van de mensen van buiten. Ja, dat klopt, dat is raar. En ik kijk, kijk dat ook wel als, als, als, uh, als, als nou, een, voor, een heel voor, toevallig een, een, een voorbeeld, hè, het is, is leuk dat je dit zegt, Het voorbeeld is wat minder leuk, maar het is wel heel toepasselijk dat je dit zegt. Uh, er waren uh, uh, mensen uit de, de, uit de richting Amsterdam, zaten, daar zo die kant op, en die mensen hebben geld. En die mensen komen dan hier wonen. En die zijn niet gewend aan uh, ja, uh, de, de, zeg maar, de plattelandsgewoontes, Ze ook niet uh, aan, aan zeg maar, het hebben van dieren om, om, uh, om je huis heen. En dat die dieren ook het recht hebben om daar te zijn, zeg maar. Hè? Uh, dat die dieren die worden daar met rust gelaten. Uh, en uh, ja, je, je leeft gewoon samen met dieren daar op het platteland en uh, daar ga je... Dus die mensen kwamen hier en um, ja, die, die, die uh, hadden een, een vijver voor de deur en daar zaten allemaal meer koeten in. Uh, en die hebben ze allemaal verjaagd, omdat ze rust wouden hebben. En ja, daar dan maak, uh, maak je natuurlijk geen vrienden mee. Dat lijkt me, dat lijkt me vrij logisch. Uh, en dus dat, dan gaat het al heel gauw. Uh, ja, dan gaat het wel heel gauw, gaat het dus, gaat het dus gewoon fout, weet je wel. En die mensen hebben er echt geen idee uh, hoe, je, hoe je het omgaat. Die, die gingen die nesten weghalen, waar, waar die eieren in lagen, uh, dat, soort malotige, dat soort malotige dingen gingen ze doen. Ja, daar maak je geen vrienden mee uh, en die gingen klagen over, uh, over een, een trekker die s ochtends om acht uur over de weg heen rijdt. Ja. Daar moet je daar niet gaan wonen. Ja, dat is het platteland. Kijk, uh, dat is het platteland. Ja, kijk, ik snap het niet, want in de stad hoor je ook een hoop herrie van het verkeer. En, uh, en uh, vergeleken met uh, zeg maar een provincie als uh, Drenthe... Uh, heb je dan misschien af en toe een trekker die voorbij komt. Maar voor de rest, van de, ja, ik vind het wel meevallen hoor. Maar, maar nou zat ik natuurlijk dan wel op een vakantiepark... Maar goed, eh, maar ik bedoel, ik denk in een stad dat je veel meer rumoer om je heen hoort dan op het platteland. Ja, dat, dat weet ik al zeker. En, en ik vind, je moet je toch aanpassen. En dan zeggen ze wel, ja, die buitenlanders dit en die buitenlanders dat. Maar de Nederlanders passen zich ook niet aan, ook, ook al zijn ze in eigen land. En ze gaan naar, naar Groningen of naar Drenthe of naar Gelderland of, of Brabant van mijn part. Ik bedoel, ook dan moet je je aanpassen, want Ondanks uh, ja, dat het een volk is. Ik bedoel, elke streek heeft zo zijn eigen cultuur en gewoontes. En ook als Amsterdammer of Haagenees moet je je er gewoon aanpassen. Punt. Ja, ja dat ben ik helemaal mee eens. Alleen je ziet er wel, een ja. is, het eraf, is me opgevallen heel weinig allochtonen. In, in Drenthe vind ik. Heel weinig. Het viel me echt eh, nog minder nog voor mij als in eh, waar ik eh, een aantal jaren terug op vakantie was in Gelderland. Ik denk dat het heel erg te maken heeft met punt 1, de voorzieningen die er zijn. Ja, ook. Want er is natuurlijk we... al werkloosheid in Drenthe. Dus, dus ja, dan koep je sowieso nooit aan eh, dat bak, de weet Als je zin verzet is... Huh? Ik denk dat er veel meer verzet is tegen de komst Ja, uh, kijk maar, de plaats Oranje, daar was ik vlakbij op vakantie. Hè? Dat zat daar een steenworp afstand van. Ja, dat daar is het gegaan. Daar is het zout gegaan. En, uh, en ik zeg ook eerlijk, uh, ja, als je daar uh, rondloopt... Uh, nou, je ziet weinig uh, Turk of Marokkanen. Uh, uh, maar ook van die, uh, die mensen zelf zijn ook gewoon relaxed, vind ik. Mm -hmm. Die zijn ook uh, heel anders als de, zeg maar die in de grote steden wonen, zeg maar zoals Den Haag en Amsterdam. Ja, als je daar handelt dat je het er zelf aan leest. Ja, de, de, de, kijk, weet wel dat is. Uh, uh, om, het is gewoon een, een lekkere rustige omgeving. Op de snelweg ook. Je hebt um, uh, de A28, wel bekend, denk ik. Die loopt geloof ik van Groningen tot uh, Utrecht of zo. Mm -hmm. En uh, dat is een grote snelweg, nou, daar is ook uh, niks aan de hand. En dan kom je op de provinciale wegen, die, die, daar heb je zo'n groene streep in het midden. Tenminste, je hebt dan geen vangrail in het midden, maar gewoon een groene streep. Nee. Dan, kan je, dan mag je niet harder als 100. Je hebt de provinciale wegen, die zijn, dat zijn meer de landweggetjes waar je zelfs 80 mag. Nee. Waarvan ik soms ook denk van, is dat eigenlijk niet te gevaarlijk, 80 kilometer? Want af en toe moet je echt uh, een beetje de kant in. Want ja, als er een tractor aan komt, je ziet ze in de verte al een beetje naar de kant toe neigen. Dus automatisch ga je ook naar de kant toe om elkaar de ruimte te gunnen. Nou, nee, helemaal geen getoet, geen, geen uh, gebaren of zo. Nee, wat? ik heb echt fantastisch hoe, hoe die mensen daar in het verkeer zijn. Ik heb nog niet eens, geen ene file gehad. Zelfs op de terugweg naar Den Haag, op de, op de wegen hier, zelfs niet. Dus heen had ik geen file, in de vakantie geen files en terug ook niet. Nou, dat is toch hartstikke mooi. Ja, ik denk, nou. Maar ja, dat is natuurlijk vanwege de vakantieperiode natuurlijk ook wel wat ja, rustiger. Nou. Maar goed. Nou het, het is toch prettig, hè? Ja, zeker. Dus uh, nee, maar ja, dat omschrijft wel een beetje ook de sfeer die er natuurlijk is. Ja. En uh, ja, ja, je hebt overal uitzonderingen dat dus, uh, mm. is mijn bedoel. Ja, oké, okay. kijk, ja, je hebt al, altijd de ICOS heb je overal. Ja, dat ook niet. Alleen in de ene strijk wat minder, en de andere wat meer. Ja. <laughs> nou, ik was in Dokkum hè, bijvoorbeeld. Ik ben in Dokkum wezen kijken met meer in de buurt. En dan nou, wouden we naar, uh, ik zeg tegen Ingrid, joh, joh, zullen we naar uh, dat eiland gaan. Dat, uh, hoe heet dat ook weer? Ja? Um, uh, je hebt dan Lauwersoog, heb je nou, Dat zijn ook wel een beetje eilandjes, maar dan met bruggetjes ertussen of dijken, waar je dan over de weg rijdt. Schiermonnikoog, ja, Schiermonnikoog. En dat uh, nou, kost nog geen tientje om, om daar heen en weer te varen. Dus, dat valt ook nog mee. En... Uh, maar ja, ik had niet naar die borden gekeken. Ik zag wel dat die buiten die kwam eraan. En toen zag ik Dokkum staan. Ik zei, ook oh, wel eens in Dokkum kijken. Ja, als 9 kilometer rijden, denk ik, daar is nog wat te doen. Bijna Dokkum toe. En ik ga er op het terrasje zitten. En uh, ja, de vriezen die uh, ja, is ook allemaal blank wat je daar ziet. Wat de klok slaat, dat viel al op. Daar is Dokkum ook niet zo heel groot. En ik... Uh, ik, ik zie een tafeltje met een man met zijn kleinzoon zitten, een oude opa met zijn kleinzoon. En, en ik zeg, is, deze, is die tafel verder nog vrij? Ja hoor, zegt hij, ga gerust zitten. Dus ik ga zitten. En we bestellen wat te drinken. Een kop koffie. En, uh, en ik zie een asbak staan met een gat erin. Maar die zit ook weer in een even grote onderkant. Ik denk, hé, hey, dat is handig, daar kunnen meer peuken. Dus ik maal dat ding uit elkaar. En ik zeg tegen hem, dat is handig, dan kun je meer peuken kwijt. Dus ik zet dat ding weer in elkaar en dan zit die man een raar hand te kijken, zeg. Van, zo met zo'n blik van, wat ga jij nou doen? Hij zei wel verder niets En ik denk, nou ja, ik denk goed als ik de boer ontslopen ben, oké, okay, dan is het nog wat een hand afhaal. En uh, toen moest ik even hoesten, zo. Even, even drie, vier keer hoesten. En uh, de halve... Uh, tent daar, die zat om te kijken naar van wat gebeurt hier? En ik denk, wat is dit zo? Hé? Ik denk, nou, ik denk, als je, als je daar als als genees, of als Amsterdam of wat dan ook, daar gaat wonen en je raakt per ongeluk een scheid, ik denk dat het halve dorp op je nek springt van, hé hey, wie vieser ik dit of dat, niemand zei daar wel wat, maar ik nou, nou, nou, nou, no. die zijn ook weinig gewend. Ze zaten echt allemaal om te kijken, van, alsof er een, een terrorist bezig was, weet je. Geen commentaar mm -hmm. verder daarbij hoor, maar alleen die blikken al, weet je. Mm -hmm. Ik denk, wat is dit zo uh, gaar volkje, die joh. Mm -hmm. Wat een, uh, jezus. Ik ben uh, zelfs op vakantie in Appelschaar geweest. Niks aan de hand, weet je. Hartstikke leuk, was in 1995. was in 1995. Maar hartstikke leuk daar. Dus toen werd mijn beeld, wat ik eerst van de Friese had, over een, eigenlijk bijgesteld. Van nou, ze zijn best wel aardig. En ze, en ze waren ook op zich wel aardig. Alleen, ik denk, als je maar even verkeerd beweegt of wat dan ook, dan raken ze in paniek lijkt het wel. Ik weet niet wat het is hoor. Raar volkje die Friesen. Ze zeggen toch ook met het boek Asterix rare jongens die Romeinen. Nou, ik zeg, rare jongens die Friesen. Wat zijn dat voor mijn ziel? Ik weet het niet. Ik weet niet of jij eh, een beetje weet hoeveel uh, ervaringen met Friesen. Ja, mijn opa en oma waren daarom Friesen. Dus okay. Ik ben in mijn jeugd en ik vrij vaak in Friesland geweest. En ik moet zeggen, als je ze kent, ja? dan is er niks aan de hand. Ah, Oké. Okay. Zeg maar, maar ik kan me voorstellen dat iemand die ze niet kent, dat die denken van Jezus van... Dat ze heel stug of zo ook, oh, kan ik me wel iets in voorstellen, mm. maar um, nou, ik moet zeggen dat als je ze kent, dan, dan gaat dat wel mee. Maar, ja, is... oké. Okay. Maar uh, ja, Groningen weet ik niet zo, ze zeggen dat ze daar ook stug zijn, ja, de, ik, ik, ik, ik, was daar, ik, ik moest via Groningen, door Groningen heen rijden om, om bij, bij uh, dingen te komen, het Lau Lauwersmeer ik vind, het ja, een kutstad is dat. Ik vind niks aan daar. Het lijkt alsof je door Den Haag rijdt, of eh, tenminste, ik bedoel, heel druk ook. Ze hebben daar ook zo'n ring weg, geloof ik. Ik ben niet eens het centrum ingegaan, dat vind ik geen rijden. Ik denk, hier rijd ik door. Assen is daarin tegen, ja, het is een niet zo'n hele grote stad, maar relaxed, weet je. Het is gewoon net een dorp, zeg maar. Maar dat vond ik niet van Groningen. Vond ik net alsof je in Den Haag of Amsterdam of Utrecht of waar dan ook komt. Ik denk, nou Utrecht vind ik dan wel een leuke stad. Maar ik denk, nee, ik vind het niks hier. En mijn vrouw had er ook niet zijn zin in. Ik denk, ja, zo weer rond. Nou, nee, doe maar niet. Ik denk nou, dat ik net zo goed uh, in de rand stop. Uh, <laughs> ik vind het Groningen ook niks hoor. Misschien een mooie binnenstad. maar Ik ben daar vroeger wel eens eerder geweest. Maar ik vind het niks aan. Groningen Groningen Kouken hè? in de Martinitorn in de Martinitorn ben je wel eens in de Martinitorn wees ik lim jong nee, ik, ben nog nooit. Ja, ik ben ook nooit geweest. nee en ik moest wel lachen want toen in Drenthe dat ik, want ik, heb gelijk radio, ik ben gelijk geïn, geïntegreerd daar hè? ik denk nou weet je wat ik vind het toch wel leuk om te weten wat er zo voor nieuws allemaal gebeurt hier hebben we dan radio Omroep West en daar heb je Omroep Drenthe, uh, TV Drenthe, dus de televisie ging dan op uh, TV Drenthe en als het nieuws was afgelopen ging die wel naar Veronica of naar radio of uh, NPO 2 ofzo. En op de radio had ik de hele vakantie alleen maar Radio Drenthe aanstaan. En dat was leuk, want als je het weer op de televisie dan, dat ging op zo'n plat Drenthe, jongen, dat was niet te geloven, maar het is wel te volgen. ...het is wel te volgen. En, uh, en er was een leuk... ...jong, fris meisje... ...die dan het weer dan deed... ...en dan zegt ze... Nou, ...het wordt uh, 22 graden. Eh, hij zegt een graden. Graden. Nee, zie? 22 graden en dit en dat. En ik denk, zo, ik denk... ...de rest was gewoon in het ABN... ...alleen dat was dan in het Rens... ...en toen ging we oh. de radio luisteren... ...en dan hoorde je ook... Uh, uh, ...iemand anders dan het weer... Voor, of, uh, vertellen dan... En die zei het dan, uh, maar dan wel Drens, maar niet echt plat Drens zeg maar. Weet je, dat was gewoon een beetje ABM, maar dan met een Drentse tongval. En uh, maar ja, hartstikke goede muziekwijzer. Uh, ook al heel moeilijk op die radio ook. En uh, maar ja, goed. Uh, ik, ik vond Brabant altijd wel een leuke uh, provincie, maar. Ik denk dat bij mij, wat dat betreft, mijn uh, ervaringen, Drenthe bij mij toch wel uh, uh, opeens staat, op wat dat betreft. Uh, trouwens, Gelderland ook hoor, want ik ben een paar keer in Epe, ben ik één keer geweest, voorthuizen, vond ik ook fantastisch. Was ook heel leuk. Maar Brabant staat bij mij niet meer op nummer één. Of wat vakantie betreft. Tenminste, niet dat ik het daar uh, niet leuk vind, maar... Ik weet niet, het gaat het toch veel gemoedelijker om. Het is ook, ja, Brabant is ook een beetje een industrieachtige uh, omgeving. Ja. En dat heb je daar wat veel minder en dat vind ik toch wel prettig, je. Dus ja. Ja, dat is zo, inderdaad, op slot. Dus uh... De oh, maar het is, uh, ik moet zeggen, dat over het algemeen is het aardig gemoedelijk allemaal, mm. Ja, weet je wat dat is? Kijk, als je allemaal muizen in een hokje stopt, waar maar ruimte voor drie is, en je duwt er dertig in, dan vergeten ze elkaar op. Mm. En zo is met mensen ook, als je mensen de ruimte hebt, worden ze vanzelf rustiger. Voor als de omgeving relax is, groen, vooral een groene omgeving, natuurlijke omgeving. Mensen worden vanzelf rustiger. Komen lekker tot zichzelf. Uh, ja, uh, iedereen kent elkaar bijna. Want toen ik in, zelfs in Assen, oh, zat we aan een terrasje. En de ene hooi naar de andere hooi, iedereen kon elkaar daar. En ik zo, uh, ik denk, uh, goh, in Den Haag, uh, ik, ik, ik, zelfs een jaar ken je hier in Den Haag bijna niemand. Ja, van gezicht, maar niet, alleen je naaste buren zeggen gedag en voor de rest, uh, weet je, bedoel... Uh, <laughs> dat, viel, ja, me dat al al zin, de... viel me ook al zo op en dan wil ik niet uh, alle grote steden ineens gaan afkraken of zo, zo, willen, zo uh, maar ik zeg gewoon, mijn ervaring ik zeg ja. maar, weet je kijk over op je goede en slechte mensen gaan niet om, maar bedoel, het is gewoon uh, ja, als jij in een rustige omgeving woont met niet te veel mensen en uh, in de sfeer is ook uh, wat, wat, wat relaxer dan, dan worden mensen die normaal uh, zou maar een beetje opgefokt zijn, ook wat rustiger. Komen ze ja, tot rust, dat weet dat je. je. Mensen komen op die manier tot rust. Ja, ja dat denk ik ook wel. Dat ook, Want in 1960 waren er 12 miljoen inwoners in Nederland. En 100 jaar gelijden ik maar 6 miljoen of zo. En nu 17 miljoen. En dat gaat allemaal naar de Randstad toe. Nou... Nou, een flat, als je een flat hebt, dan heb ik het niet over een flat met vier verdiepingen, maar echt zo'n galerij flat met uh, twintig verdiepingen. Nou, je wil niet weten wat daar allemaal gebeurt. Dat wil je niet weten. Ja, ik, uh, wij hebben hier zelf uh, een paar uh, grote flats staan. En uh, dat hebben ze niks van niks, zijn ze begonnen om die één voor één af te breken. Want dat zijn waar ghetto's zijn. Mm. Maar. Nee, dat klopt. Ik, uh, daar, daar, daar, daar ga je niet voor het plezier wonen. Dan ben je je leven niet zeker daarvan. Ja, ik weet het. Dus die hebben ze, een voor een hebben ze tegen uh, Zijn ze die tegen de grond aan het werken of, of zo aan het aanpassen dat, uh, dat het wat... Uh, Sociaal ook zeg maar. Maar uh, dat waren maar, ik heb dat ja, dat zijn we niet zo niks aan het aanpassen. Ja. Dus dat betreft, uh, ja, dat heb je dan wel weer overal, zeg maar. Alhoewel, ik ken heel veel dorpjes om ons heen, waar geen één flat staat. Ja. Dus dat zie je natuurlijk wel, hè. Ja. Dat, uh, dat er een verschuiving plaatsvindt, hè. Want in, in de kleine dorpjes om ons heen, zoals Klarenbeek en Lieren en, en, en de Steeg en Ellekom. En, en, en, uh, ja, dat soort dorpjes allemaal, zeg maar, de um, Je kan daar in feite alleen nog maar kopen als je een heel goed salaris hebt. Want het wonen daar is, wordt steeds onbetaalbaarder. Omdat er steeds meer mensen zijn die graag zo'n stukje willen hebben natuurlijk ja. Begrij Begrijpelijk natuurlijk. Maar uh, ja, dat maakt, wel, uh, dat maakt het wel onbetaalbaar. Ja. Nou, ik heb meegemaakt. Het huis waar we hier voor woonden nu. Hier in Den Haag. Daar heb ik... Uh, Overal woonde een oudere dame, die was weduwe, die woonde er alleen en uh, die ging geven met naar een verzorgingstehuis toe en toen kwam er zo'n jong, uh, jong gietje en die ging dat huis kopen, dat bleek een makelaar te zijn denk ik. En toen werd dat huis uh, weer snel verkocht uh, een maand later, toen kwam er weer, weer iemand anders die ging dat ook weer doorverkopen. Ik drie keer doorverkocht. En toen kwam er een jonge stijl in wonen. Die zijn. Er, ik geloof dat ze er nog wonen als het goed is. Dus de prijs is er drie keer omhoog gegaan. En ik denk, ja. Dat zijn van die vuile smerige praktijk. Want iedereen kent een makelaar daar beginnen hè? Je hoeft er geen diploma's voor te hebben. Je, je, kan, je mag je zo makelaar noemen. Ja, nou, voor makelaar moet je een hebben. Nou, uh, ja, het hoort wel onder de vrije beroepen, geloof ik. Maar goed, dat zou best kunnen, hoor. Maar, maar het, het schijnt niet moeilijk te zijn om, om uh, makelaar daar te beginnen. En dan heb je van die gasten die... Uh, en, ja, om geld te... Ze doen het natuurlijk om een geld om te verdienen. En, eh... Uh, Trusten. En, eh... Uh, Trusten. En, eh... Uh, uh, hoe heet het? En ik zeggen hou natuurlijk lekker veel geld aan verdienen dus uh, ja die koopt het weer aan die makelaar om lekker de prijs omhoog te gooien ik moet zeggen dat we hier ook op te kunnen maar als ik kijk waar mijn ouders wonen die wonen in zo'n net na oorlogse kast van de woning weet je wel en maar ja die zitten die zitten daar op terug ja dus die zitten met een heel laag uurtje zeg maar Dat is echt een lachje op als je daar zit met zo'n huur. Maar uh, ja, uh, ik bedoel, daarnaast is het al, bij hun naast is het al een paar keer opnieuw ver in die tijd dat die wonen. En daar zit gewoon 500, 600 euro verschil tussen. Ja, dat, ja maar dat is hier ook hè, in Den Haag, met huurwoningen. Ja. Want, uh, want steeds elke keer als, dat, uh, als er zo'n woning leegkomt... ...en dan moeten de nieuwe bewoners al, sowieso al gelijk al hoger bedrag betalen per De jaarlijkse huurverhoging. Maar wat mij ook opviel naar nou, het over huizen hebben... ...in Drenthe zag ik ook zo'n makelaarskantoor. En uh, ik kijk naar de prijzen van die huizen. Nou, er waren huizen bij. Dus... Uh, die waren nog goedkoper als het huis waar ik nu in woon. En die hadden vijf kamers. Je hebt er voor voor 150.000 euro heb je een vijfkamerwoning in Drenthe. In, in, in, in een kleine stad dan. Hè. Ik heb het niet over een dorp. Hè. Ik heb het over assen. Nee, nee. En ik zo... Ik denk dat is... Maar ja, omdat er natuurlijk er is haast geen werk Dus ja, je moet wel werk hebben. En ja... En ja, juiste prijzen zijn daar voor de kwaliteit woning. Wat je daarvoor krijgt, vind ik, goedkoop. Vraagse begrippen. Want zo'n huis wat ik heb, ja, ik heb ook vier kamers hier. Vier kamers, ja, dan kom je aan de 119.000 euro. En dan heb je daar een kost van een huis voor, van vijf kamers. En een tuin daarbij, alles. Een eensgezinswoning, hè? Ik woon niet eens in een eensgezinswoning... maar dat was echt een eensgezinswoning... met zolder erbij... en ik denk... wauw, daar heb je voor nog geen anderhalve ton... Dan heb je een huisje... Daar betaal je hier zo 2,5 twee, ton voor. Ongelooflijk, of drie ton. Ik denk, ja, het is jammer dat ik... kijk, als ik niet ver rijden als ik zo zeg, ik ga naar lekker wonen... en dan rijd ik al een half uurtje naar mijn werk... Maar uh, ja, het is twee uur het is ongeveer 2,5 uur rijden. Maar ja, dat ben je, elke dag uh, <laughs> ben je ook geld om benzine kwijt. En de trein is ook niet zo goedkoop. En uh, ja. En ik denk, jeetje mina. Oh, ik denk, uh, ik had ook zijn huis kunnen hebben, weet je wel. Maar vraag me af, zijn die salarissen allemaal wel een beetje overal hetzelfde in het land? Want uh, ja... Dat weet ik eigenlijk ook niet. Want ja, ik hoor wel eens, als je in Amsterdam bij de reiniging werkt. verdienen ze 19 of 2000 euro. en hier maar 1600. Ik denk, ja, dat klopt toch niet. Het is sowieso al een dure gemeente. Dus misschien dat de reden. dat ze meer verdienen als ons. Maar uh, het is sowieso nog duurder als Den Haag zelfs. Amsterdam. Maar ik zal er niet eens willen wonen. Ik vind het een leuke stad om te stappen. Dat wel. Maar om dat te wonen? Nou, nee hoor. Het is maar te druk. Nog, het is hier druk, maar daar is het echt een ketel in het verkeer. <laughs> ja, dat is echt een... Uh, ...gekkerheid. Uh, oh ja, ik ben ook nog in Wildlife uh, Live geweest. Weet je, op park in Emmen. Maar... Uh, nou, ik weet niet of je de foto's gezien hebt, Facebook. Nee, nou, ik heb er nog niet zoveel van. Ja, Ik heb er wel wat van opgezet, maar ik moet nog wat foto's plaatsen. Ik ben ook nog naar het hunebeddencentrum geweest. En dat plaats heet Borg, of Borger. En uh, daar, gaat dan, uh, daar hebben ze dan uh, zo'n uh, gebouw. Ik weet niet of dat hunebed er is in elkaar gezet of dat ze er omheen hebben gebouwd. Voor mij hebben ze er omheen gebouwd. Dan zie je hun bed, daar kun je ook in. Dan zie je een menselijke schedel liggen, die schijnt al van plastic te zijn. Maar... En uh, ja, en uh, dan zie je dan hoe de mensen vroeger leefden in het stenen tijdperk. En buiten kan je rondlopen. Intree is nog geen tientje. Buiten kan je rondlopen en dan... Uh, ja, het is net Archeon een beetje. Zie je al die hutjes waar ze vroeger in woonden. Nou, dat was in het hele land volgens mij hetzelfde. Want als je naar Archeon gaat, behalve van de Rijn... Is ongeveer hetzelfde. En dan zie je hoe de mensen... Uh, zeg maar zo'n... Uh, 10.000 jaar geleden leefden. Vijftienduizend jaar geleden. Vlak na de ijstijd. Want uh, de eerste... De voorlaatste ijstijd was... In Nederland ook bedekt met ijs... Tot dan zeg maar de Rijn. En uh, daar zijn natuurlijk al die zwerfkeien vanuit het noorden, het hoge noorden natuurlijk, terechtgekomen. Zoals iedereen wel weet. In de tweede ijstijd kwam het ijs uh, niet verder dan uh, zeg maar de, de Waddenzee of zo. En die mensen die met dat steen, uh, ja, dat waren de eerste werktuigen van steen. Nou ja, goed, dat weten we allemaal wel van school vroeger. En dan zie je hoe die mensen leefden, maar ze waren constant, uh, ja het was echt geen luiluise leventje zoals met de flamsteuns. Dat was echt uh, hard ploeteren om te, puur te overleven. Jagen, vissen, verzamelen. En uh, elke dag maar weer. Maar ja, je had wel verse maaltijd elke dag. En nu ga je naar Albert Heijn. Dus dat jagersinstinct verdwijnt. Het verzamelen, ja, we verzamelen nu cd's en boeken, schilderijen en andere snuisterijen. En vroeger was het het verzamelen van vruchten. En nou ja, goed, dat weten we allemaal wel. En ik denk, nou ja, het, het is wel allemaal lekker knus en allemaal vrijdag. Want er was in die tijd ook niet zo heel veel geweld. Toen, toen nog niet. Het gebeurde wel eens, maar op kleinere schaal. Het was toen al heel dun bevolkt, want in Drenthe woonden 10 of 15.000 jaar geleden. 5000 mensen. En nu 450.000. En daarna gewoon een half miljoen. En ik denk, ja, ja, dan heb je wel een hoop ruimte natuurlijk. Hè. Kijk, was het Zeeland? Ja, Zeeland woont ook maar nog geen half miljoen mensen. De provincie Zeeland ja zou ik daar niet, niet willen wonen hoor Zeeland leuk vakantieland, maar wonen nee, nee ik vind wonen het weer ja, ik, ik vind daar wonen ze nog verder van elkaar vandaan dan kijk in Drenthe heb je wel de ruimte maar je ziet niet zo heel gek ver van elkaar vandaan maar, maar in Zeeland dan moet je kilometers uh, om, om uh, Daar wonen ze echt ver van elkaar weet je of je moet in Goes gaan wonen of middel, uh, middelburg of of hoe heet dat Daar zijn? Dat is heel Vlaanderen. Maar dat is heel Vlaanderen, daar wil je niet uit gaan. Daar wil je niet uit gaan, huls en zo. De zomers is het leuk, maar in de winter is het saai, saai, saai. Nou, daar wil je, daar wil je, daar wil je, daar wil je zelfs je hond nog niet eens eh, laten uit. Sorry voor de mensen die daar vandaan komen, maar ik zal er niet uit willen wonen. Ik, heb, ik ken mensen die, die lopen bij mij weg. Maar ik heb een collega, die heb daar jaren gewoon tien jaar in, hoe heet dat plaatsje ook weer? Middel, nee, hoe heet dat nou? Dat ligt ook in, in, in Zeeelslander. Zo'n wat grotere stad. Middelburg, die... nee. Hoe? Middelburg? Nee. Middelharnis. Nee. nee, Middel, uh, Middel uh, nee. Uh, Huls, daar ligt we wel plaats Huls. Heb je nog zo'n stad? Uh, Terlinge, Terlinge, Terlinge. Het ligt net als je zeg maar de tunnel onderdoor gaat... Dan heb je een stad, een beetje de grote stad, zeg maar, daar. Oké. Okay. Maar ik weet, even, ik kan even niet op de naam komen. Maar ik heb een collega, ik die heb daar gewoond. En die heeft er tien jaar gewoond en die is weer teruggegaan naar Den Haag. Die, hij zegt, zomers is het leuk, dan heb je een markt en dit en dat. Het is gezellig, maar in de winter, hij zegt, het is zo saai als ik weet niet wat. Die is er teruggegaan naar Den Haag, na tien jaar. Ik kan even niet op de naam, ter neus Terneuzen was dat. Wel eens geweest in Terneuzen? Nee, nooit geweest. Oké. Okay. Ja, geloof ik wel jaren geleden. Toen was die tunnel dan nog niet met mijn vader en moeder. Met de auto, mijn broertje. Zijn we met die boot, uh, met die veerpont uh, naar de overkant gevaren. Dat is best wel een stukje varen nog hoor. Want als je bijvoorbeeld naar Schiermonnikoog Oog gaat, weet je hoe lang dat duurt voordat je van uh, Lawens Oog naar Schiermonnikoog Oog vaart? Je kan, je kan het eiland zien liggen. Hè? Mm -hmm. Vanaf uh, de haven kan je het al zien als je zo'n beetje bij die brug gaat staan. Dus zie je zo dat strand, zie je daar zo liggen, die duinen in de verte. Toch nog drie kwartier varen met de pont. Dan moet je nog drie kwartier terug. En, en, en ze varen om de drie uur. Nou, s nacht, soms, dan, dan zijn er maar geen schipvaart daar naartoe. Althans, de, de veerdienst, zeg maar. Maar zo zal je daar maar op dat eiland wonen en je moet naar je werk in Groningen, zeg maar wat. En, en je komt toevallig net te de dan kom je wel eventjes drie uur te laat en drie kwartier op je werk. Dus die baasje zegt, neem jij maar een snipperdag en je hoeft gelijk nooit meer terug te komen. In Groningen, <lacht> bij wijze van. Nou is Groningen ook nog een stukje rijden. O, leg niet zo ver van elkaar hoor, want vanaf... Mijn vakantieadres, dat was in, uh, heet dat ook, uh, Westerbork. Is het ongeveer een uurtje rijden naar Groningen. En dan moet je nog eens een keer, uh, nou, nog een uurtje rijden. Dus, nou, nog een uur, nee. In totaal ben je nog geen anderhalf uur kwijt voordat je zeg maar, helemaal in Delft-Zijl bent. Zeg maar. is het is ongeveer iets, iets meer dan een uur. Een uur en twintig minuten of zo. En, uh, ja, Het is niet zo groot. Hè? Groningen is ook niet zo groot. Friesland wel. Dat is wel een aardige grote provincie. Maar Groningen is niet zo groot. Drenthe ook niet. Maar Twente. Dat ligt toch in het noorden van uh, Drenthe toch? Twente. Ja. Ja, ja. En ik dacht vroeger altijd dat het een provincie was. Maar het is gewoon een onderdeel van Drenthe dus. Ja. Ik, het. ik had altijd gedacht dat het ook een provincie was. Maar als je dat op de kaart ziet is het niet echt groot. Nee. Uit. Dus, uh, hoe bevalt je het in de Hartstikke goed. Ja. En het gekke is, het mooie is, ik heb hem uh, thuis zitten al via mijn, uh, mijn router, waar ik ook wifi op heb. En ik heb hem ook op psycho. Weet je, omdat ik een psycho-abonnement heb. Ik heb dan wel geen psycho-wifi, maar ik kan wel via psycho-hotspots werken. En toen ik thuis kwam, stond hij gewoon op psycho ik denk dat een van mijn buren ook uh, zo'n kastje hebt waar je wifi op hebt. En dan kan ik gewoon via Sigo gewoon... Uh, nou. En dat kost me ook niks extra. Want het mooie was... In de vakantiepark had zijn eigen wifi. Maar nou, dat vond ik echt niks. Want, uh, je kon niet streamen. Want dan uh, werd de capaciteit uh, uh, dubbel verlaagd. En was ik bijvoorbeeld vlakbij de kantine waar je kon eten of zo. Of, uh, dat had ik ineens wel sigo, maar ja, er zijn ook particuliere huizen van mensen die er een huisje gekocht hebben. Die zien er dan wat luxer uit. Mm -hmm. En uh, daar zag ik ineens sigo staan. Dus ik had sigo aanklikken, zocht graag verbinding, huppatee. Ik denk, nou, nou kan ik ga de filmen of wat dan ook. Of foto's ja. maken. En dan kost het me niks extra's. Nou, ik denk, hey, dat is mooi. <laughs> uh, even kijken, dan gaan we naar Skype en... Um, Herman is online. Kan ik dan Herman. Even kijken in Vital groep al. We gaan Herman uitnodigen. In gesprek. Staat er. I drie, drie in gesprek. I oh nee, we zijn I met z'n drieën natuurlijk, oké. Okay. Hij is er met Ben. Oké. Okay. Ben. ben. Herman uit Nieuw-Zeeland te luisteraars. Ik zou dat best willen wonen in dus, Nieuw-Zeeland, hè? Ja. Dat lijkt me hartstikke maar kijk, daar komt Herman. Nodig. Ja, hallo, hallo Herman, je zit live in de uitzending samen met uh, Jacco en Jaap. Jaap van zeggen. Hallo Herman. Hoi. Hey. Goedemorgen, moet ik zeggen. Goedemorgen Herman. Ja. Ja. Goedemorgen. Hoe gaat het? Hallo. Hoe gaat het daar in Nieuw-Zeeland? Uh, ik ga goed, hè. Laat ik zo zeggen, langzamerhand uh, wordt het warmer. De, de regenbuien zijn bijna helemaal voorbij. Dus uh, ja, de, de, de, winter, de winter is nogal koud geweest. Maar alles bij elkaar, ja, het gaat best. Heb je al je eerste bakje koffie op voor vandaag? Of, uh... Uh, twee, twee. Je hebt er al twee op. Okay. Oh, lekker. Dus dat gaat de goede kant op. Met een koekje ja. erbij? Uh, Nee, ik, eh, ik ben mijn havermout aan het koken voor, voor, voor, voor, uh, voor breakfast, voor... Uh, Wat ochtend ontbijt. Oké. Doe je dat met water of met melk? Uh, half en half. Ja, dat kan wel. Half water, half melk, ja. Is, uh, hoe, hoe zit dat daar, zeg maar? Is het, uh, um, zeg maar... Uh, hebben ze dus daar standaard om een standaard ontbijtje, een beetje? Is dat niet zoals uh, muesli gangbaar, waar? of gewoon ook zoals hier, brood en zo, of... hoe, hoe bedoel je? Ja. Is, uh, is muesli ook... Uh, of, ja, zeg maar, je hebt bijvoorbeeld een full-English breakfast, heb je, hè? Dat is dan, uh, dat is dan uh, typisch voor... Uh, dat is dan typisch voor Engeland bijvoorbeeld vraag ja, maar, heb je heb je ook een typisch ontbijt in nieuw zeeland ja wel wat well, het is het uh, ligt eraan hè waar well, uh, soms soms heb, heb, heb je een, een, een sausijsje de, de he, met, uh, met een gebakken eitje of gebakken eieren en en wat hè uh, en uh, ja noem maar op en, en uh, en ook soms, als het een beetje te warm is voor dat, dan, heb je gewoon, uh, dan maak je gewoon wat toast en dan smeer je er lekker kaas op of zoiets. Het nou. is nooit geen, geen, geen zwaar maaltijd of ontbijt. Ja, zijn er eigenlijk wel typische... Kijk, je hebt in Holland heb je natuurlijk typisch voor Holland denk je aan uh, zoute haring of zo. So, uh, ik begrijp dat die van jullie ingesloten moet worden. Yeah. Uh, uh, zijn dat typische uh, dingen vandaag? Oh, wat typisch. Nee, ik zou het niet zeggen. Omdat uh, ja, er is wat een, ook een beetje ook meer. Uh, wat dat betreft is er ook meer, meer, meer uh, oosters in gekomen. Zo, zo vanuit landen zoals. Uh, Vietnam, uh, Thailand, uh, China, Japan, uh, Malacca, Singapore, noem maar op. Zo van dat koken, of het nou ontbijt is of iets anders, doet er niet toe. Maar zo so langzamerhand is dat zo ook op het Nieuw-Zeelandse menu ingeslopen als het ware. Oké. Okay. Ja, ja. ja. Je, je kunt daar ook uh, ochtends uh, gewoon een broodje met hagelslag. Ha hagelslag, ja, dat kan je. We hebben hier ook een. Uh, in de buurt hebben we een winkel waar ze alleen maar Nieuw-Zeelandse dingetjes verkopen. Die worden dan geïmporteerd. En dan, juist na Kerstmis, hadden we een hele, een hele zak met hagelslag. En daar heb ik nog een klein beetje van over. En, dan, en, dat mag, en dat mag ik wel, af en toe een sneetje brood, zo met, of een, een kadetje, noem maar op, met een, met een beetje hagelslag, ja dat mag er ook wel met een kop koffie. Ja, dus Laten laat me zo zeggen, maar ge, honger leiden we niet. Nee, oké. Okay. Er, er zijn niet bepaalde dingen waar je zegt van, nou dat mis ik echt niet. Dat wist ik. Ja, jij ja. hebt ook ontbijt dus nu. Wat zeg je? Heb je ook wel eens ontbijt of ga je gewoon naar het werk zonder ontbijt? Nee, ik neem altijd een ontbijtje, zo'n Een zo'n boterham met kaas of zo, of met pindakaas en een bak koffie erbij. Ja, waarom niet? Pindakaas, ja? <laughs> ja. ja het is een, een firma hier, was een. Een man die, had, die, die, die heeft dan pinda's, die groeit in zijn tuin. Hij heeft een heel grote tuin, stuk land. En daar heeft hij geprobeerd pinda's in te groeien. En die zijn gelukt. Ja. Die die, die, nu, nu ken je ook zijn pindakazel in de winkels kopen. Oké. Okay. En, is, en dat, is lekker, dat is lekker. Ik heb een tijd niet van je gehoord, Jaap. Dat is, ben je ziek geweest, te druk? Of, nee, uh, ik ben op vakantie uh, geweest. Ik ben op vakantie genomen van de microfoon. Ik ben op vakantie geweest in Drenthe. In Drenthe? Ja. Hè? Hè? Dat is iets. Hè? De meeste mensen die... Oeh, Drenthe. Hè. Maar dat, dat is het mooiste land daar. Ja, dat is veel groen. Heel, heel veel ruimte. Ja. En het is, het, is, het is veel kalmer. Heb ik zo gehoord. Ja, dat klopt. Ja. Misschien hebben ze daar niet te veel vluchtelingen binnengehaald. Uh, mm, dat kan ook kloppen, ja. Ja. Uh. Zullen we er niet verder op ingaan? de. Anders... <laughs> <laughs> <Dat is het. laughs> Voor de rest, ja, het, als ik zo even naar buiten kijk. Dus een beetje grijze lucht in de verte, maar de zonnestralen, die kaatsen van mijn buur, eh... Huis af en die komen bij mij zo in de kamer. Oké. Okay. Dus het uh, hey, dit is, dit is leuk eventjes met de bubbel op deze manier. Ja, dus, uh, yeah, Ja, wow. yeah. ik, uh, ik heb ook van de week, of net van de week, paar een paar dagen geleden heb ik twee nieuwe uh, brillen gekocht. Of het moest ik hebben. Hè, om, om een uh, beetje scherpte in mijn ogen te krijgen. Eén die ik nu heb, die is speciaal voor als ik met uh, naar, naar mijn computer werk. Oké. Okay. Okay. Ja, dan, dan, dan glinst er niet die, de, de, de, het licht zo erg scherp van, van, van het scherm. Uh -huh. En de en, en andere die heb, ik, uh, die heb ik nodig om, om uh, te lezen. Nou kan ik wel lezen, maar veel... veel uh, Vooral de kranten, die, die de, het drukwerk van de kranten tegenwoordig is, is kleiner geworden en, en ik geloof dat ze ook zo'n beetje sparen aan de, aan, aan de inkt die ze gebruiken. Dus ik heb een scherm voor een bril ook voor, uh, ja, voor te lezen. Nou, dat, dat, dat idee van dat ze besparen voor de inkt, dat, uh, dat, daar kon je wel eens gelijk in hebben. Ja, hebben ze dus? doen jullie dat ook of jullie ja. maken alleen maar kartonnen en niet drukken ze? Ja wij drukken, wij zijn juist gespecialiseerd in, in drukwerken. Aha. En ja. uh, daar wordt zeker zwaar bespaard op inkt. Ja. Ja, dus uh, ik, heb, ik heb al een paar keer heb ik eens een keer uh, geschreven naar de krant dat ik, uh, en. Uh, ja, dat antwoord was, ja we hebben het uh, gelezen, u bent niet de enigste die erover uh, praat. En we zullen, we zullen het, uh, well, op de volgende meting uh, of een vergadering, daar zullen ze wel eens uh, over gaan praten. Ook leuk zeg, als je dat weet, ze gaan erover praten. <laughs> ja, daar bedoelen, bedoelen ze, we doen er niks mee. Ja, het lijkt de regering wel. Nou, dat is bij ons net zo. <laughs> ja. Wij we hebben we nu hebben over een, een paar maanden. Hebben we hier dan ook weer een, een, een, een, een, een, een verkiezing? Gaan we een nieuwe regering kiezen? Hoe het uit zal lopen, weet ik niet. Maar ik geloof wel dat we weer een, het huis in komen met dezelfde die we hebben op het ogenblik. Oké. Okay. Ja, Wat voor uh, regering hebben jullie op dit moment? Wie zijn dat? Uh, ...aan de macht op dit moment in Nieuw-Zeeland. Na, de national party. En dat is rechts of links of gemidden? Ik weet niet, ik heb het nooit gevraagd... ...maar ja. ik geloof dat ze wat... En dan, moet je, ...dan moet je mij eens even uitleggen, ja. ja. Als ik zeg, ja, die mensen zijn links, wat dan? Wat doen ze dan? Nou ja, de linkse partijen zijn meestal voor de, voor de wat armere mensen... ...de rechts zijn ja. meer voor de rijke... En uh, ja, maar hier in Nederland is haast geen verschil meer tussen links en rechts. Want de Partij van de Arbeid was vroeger voor de arbeider. En het lijkt wel ja. alsof ze steeds meer uh, naar de rijkere kant toe gaan. En heel veel mensen, die zijn het zot. Uh... Ja, heel is hier wel voor de rijken. Maar uh, ja, ook niet, niet in zich geheel. Die... Dus omdat er nou veel mensen, we hebben heel veel mensen komen op het ogenblik naar Nieuw-Zeeland toe en willen hier gaan wonen. Maar je, uh, je moet een behoorlijk uh, aantal centen hebben om hier te, hier te vestigen. Mm -hmm. En je moet aan kunnen tonen dat je ook een baan hebt als je ja. hier komt. En uh, zodoende, het, dus, uh, het zijn alleen de rijken die hier komen, maar ja, het. Uh, je hebt in ieder land waar, waar hè, mensen links zitten, die, die, die klagen altijd. Hè? Ja, dat, dat klopt, dat is hier ook. Je kan weer linkse partijen hebben die niet klagen, want dan dat komt niet uit. Ja, bij ons is Geert Wilders heel erg populair in Nederland. Is die er nog steeds? Ja, en het uh, schijnt dat die waarschijnlijk, want volgend jaar maart hebben we verkiezingen. En hij staat behoorlijk hoog in de peiling. Oh. Oké, okay, we zullen zien hoe dat uitwerkt. Hij, ja, ja. hij is wel wereldbekend hoor. Ja, ik weet het. Ja. Maar ik, vind het toch, uh, ik ben bang als die man aan de macht komt, dat hij heel veel rottigheid krijgt, want hij, hij heeft ook wel veel we weerstand. Hè? Ja. ja dat, dat, dat, ik dat, ik dat voorzie dat wel problemen als hij uh, wint. Ik denk dat het iemand er is die uitlinkt in en schreeuwen en klagen, maar hij, ik heb hem nog nooit met een oplossing gehoord. Nee, dat klopt. Maar hij heeft nog nooit een voorstel gedaan ook. Dus. En hij is wel altijd overal mee oneens. Hij vindt de plannen van een ander vindt hij altijd wel onzinnig en, en raar. Maar nou, als je dan zegt van, nou, hè, hoe wil jij het dan gaan oplossen, dan, dan loopt hij meestal weg. Het is. Hij komt ook niet in, in tv-programma's en zo, hè. hij gaat de discussie ook niet aan. Maar Jacko, je moet het niet heel erg, dat, moeilijk maken voor die mensen, als ze zoiets vertellen. Je moet niet gaan vragen, oké, okay, we moeten het doen... Jij moet eens vertellen hoe we het gaan doen. Moet je niet, dat, dat, dat, daarom zijn ze niet aan de macht. Daarom heb ik ook uh, steeds vaak voor kijk, kijk maar wat er in november in Amerika gaat gebeuren. Ik hou maar hard vast met die Trump, hoor. Ja, maar het gaat ook niet... Op, met die dame wat ze neemt, Clinton, dan gaat het ook niet erg goed. Maar... Nee, ik, ik vind... Weet je, ik vind alle twee jaar... Ik vind de Clinton ook niet, ja. niet alles, hoor, Eerlijk gezegd. Je ja, hebt niet echt een keuze daar. Het is heel moeilijk. Je hebt maar twee partijen daar. Ja. En in ja. Nederland heb je ja. er 16 of zo. Ja. Veel te veel verdeeldheid, eigenlijk. Ja, oh, ja. Zie maar, ik heb, een doch, ik heb een dochter in Amerika wonen. En iedere keer als ik als een beetje me praat op Skype. dan komt een man komt er ook wat bij. En dan, ja, dan ik met een man overhoog. Wow. Maar, nou niet, hè, hè, hè, maar hè, we hebben onze eigen meningen en als je, als je dat zo hoort van een, een geboren Amerikaan die het over hebt, ik, ik weet het niet, het, het zal heus wel carnaval worden hoor, dat wel. <lacht> Oké okay, heren, ik laat je gaan, ik ga een stukje eten. Hartstikke leuk om jullie met je eventjes te babbelen. Dank je wel. Prettig weer verder nog. Datzelfde. Okay. En uh, de groeten aan iedereen die je tegenkomt. En zeg maar dat in Nieuw-Zeeland ze best op vakantie komen, want uh, uh, uh, die, uh, uh, de die bedrijven bloeien hier als tulpen. Oké, okay, dat is hartstikke mooi. Ja, dat is wel een helemaal... Oké, okay, houdoe! Houdoe! Dag! Doei! Dat is leuk om uh, Herman weer eens gehoord te hebben. Ik Gezellig het altijd leuk als hij belt. Doe helemaal groetjes. Heb je mijn zwijnenfoto's gezien? Wat? De foto's van de wilde zwijnen op Facebook? Ja. Mooi hè? Ja. De, ja. En mag niet gestoord worden? Uh, ja, helaas wel. Ik vind het wel mooi om naar te kijken, voor mij hoeven ze niet uit. Ja. En ze zijn daar niet tevreden, ja. Doei doei. Houdoe. Houdoe. Dat was helemaal... Ja. De horeca, ja, het schijnt dat in, in Nederland, uh, de horeca in Nederland ook uh, de laatste tijd goed gaat, heb ik uh, gelezen. Dat is mooi, want het is een tijdje heel erg slecht. Ja. Man. Nou, ik heb ook altijd het idee dat er een beetje hun eigen schuld is. Huh? En ze, nou, ik, ik heb ook het idee bij sommigen, hoor dat ze toen bij de intreden van, uh, van de euro ook eens eventjes hun slag van slaag hebben. De prijs gelijk flink omhoog uh, hebben aangepast. Ja, die, die daarbij al. Ja, want ja, ze zijn meestal de buurtkroeg, is uh, ja, uh, de die ziet vaak. Uh... Die leiden de die leiden daar vaak onder. Kijk, die grote zaken in de grote binnenstad, waar veel toeristen komen, die hebben niks te klagen. Nee. Maar als je die kleine buurtkroegen ziet, euh, nou, hier is er eentje, die is al twee keer van eigenaar verwisseld. Nee. En euh, nou ja, die kroeg waar ik altijd kom, die, euh, die heeft het drie jaar volgehouden en het, die, die, die liep niet meer. Toen is hij uh, in dienst gegaan bij een andere kroeg, en als werknemer en uh, ja je hoort overal maar ja het schijnt de laatste te uh, zeggen ze in ieder geval dat in Nederland het horeca beter gaat dan de horeca in de rest van Europa dus Nederland doet het wat dat betreft niet zo heel slecht maar ik vind wel, ik vind als we een nieuw kabinet hebben, vind ik één ding moeten ze zo en zo doen die btw verlagen van 19 naar 16% of nee 21 nee, het was 19% toen is het 21 geworden, maar ze moet gewoon naar 16% laten zakken het liefst helemaal afschoffen. Die beterij is pas ingevoerd in 1968, hè? Ja, gewoon een onredelijk bedrag. Dat, dat ik vind, mag, Onze, mag ze, wat, wat ze... Maar, Laat die, ze er 10% van maken. Nou, ik, ik las... Ik, was, van de week was er een, een, een hele documentaire over... Uh, over de legale uh, wiet in Colorado, in Amerika. Mm -hmm. hè? En uh, dat ging over een klein stadje in Colorado, en de mensen die daar kwamen, dat waren een beetje conservatieven, dus je waren schrikkelijk tegen, hè, want dat, de, de, dat is de hel de duivel en al die shit, oh ja. en dat is slecht, en je ja, allemaal drugsverslaafd en dit en dat. Maar omdat het daar zo was van, als je genoeg handtekeningen verzamelde en je deelde dat als dingen in, dan moest de gemeente die, die stad, dat bestuur, die moesten daar wat mee, hè. Mm -hmm. Dus, dus dat, dat lukte gewoon. En uh, nou ja, degene de, de, de, de die die petitie aan, dat gezegd van ja, luisteren, als we het doen, moeten ze het goed doen. Dan moet de hele stad er beter van worden. We willen ook gewoon de dan betalen we ook gewoon netjes belasting en zo, weet je wel. Maar we willen wel gewoon in de hoofdstraat zitten. We willen niet ergens op het industrieterrein zitten. Dus toen was er afgesproken uiteindelijk van, nou, weet je wat we doen? We zetten jullie gewoon even tussen de winkels in, jullie mogen je lichaam niet aan handen bevinden. En um, uh, het is wel zo dat jullie gebouwen aan de buitenkant, onherkenbaar moeten zijn met dat dat verhandelt. Want je mag best tekst op een pand zetten, maar geen uh, uitgebreide uh, kachot cannabisplanten Canada's pla planten of weergraven of, of dat soort uh, dingen en uh, andere shit. En het moet professioneel gebeuren, zeg maar. Dus, uh, de, de, de, de teelt moet ook gewoon door jullie zelf gedaan worden. En die moet op een bekende locatie, arbeidsvoorwaarden, hygiëne, netheid, uh, veiligheid, al die dingen. Wordt ook gecontroleerd dan en zo. Maar dan mag je het ook logaal delen. Mm -hmm. ja? Nou, dat hebben ze gedaan. En uh, van één winkeltje ging het al vrij snel naar uh, drie winkeltjes. En dat stadje dat floreert als nooit tevoren, jongen. Er wordt een fotbal gebouwd door voor de jeugd. En uh, daar heeft iedereen een er profaard van. Aangelegd, complete parken met vijvers. Want je betaalt daar 24% belasting over een joint. En in de omliggende staten is het verboden. Dus er komen hele volks samen daarheen om een jointje te halen. Ja. En even te roken, weet je wel. En dus dat hele stadje dat floreert als een dorp. Dat is toch hartstikke mooi. En je houdt het dan uit de handen van de criminelen. Ja, je maakt het voor criminelen gelijk onmogelijk om er wel aan te verdienen. Ja. Uh, ook totaal, uh, het wordt ook totaal niet meer interessant voor de criminelen. Uh, uh, en je hoeft niet bang te zijn dat ze rotzooi uh, koopt, weet je. Dat is ook je een voordeel. Hier dan achter jongens. Nou, hier is de handel wel legaal, althans in de winkeltjes Alleen het telen is illegaal. Ja. Nee, het zijn niet altijd... Kijk, dat zijn niet altijd criminelen. Kijk, het is wel illegaal, dat kweken. Maar je hebt ook mensen die doen het alleen maar omdat ze niet rond kunnen komen. Kijk, dat die hier doen, zeg ik, oké. Okay. Maar je hebt ook mensen die worden er steenrijk van. Uh, en ja, die kopen weer wapens ervoor. Of, of uh, ja, dat, dat uh, witwassen en zo, weet je. Al dat gedoe allemaal, dat gezeik. Dat zijn de problemen. Wat illegale toestanden betreft. En als het legaal is, is het ook te controleren. Ja, ik, zou, ik ben daar vrij simpel in. Ik zou het gewoon zeggen van jongens, maak het legaal. Ja, vind ik ook. Maak het gewoon legaal. Ja. Uh, telen ervan. En uh, laat het gewoon aan professionele telers over. Ja. Uh, zeg gewoon tegen de telers van, luister jongens, jullie mogen die zorg gaan telen. Prima allemaal. Uh, het is alleen wel zo dat uh, je moet alle voorwaarden gaan uh, voldoen. Je, mm -hmm. uh, je wordt gecontroleerd uh, de arbeidsvoorwaarden van de mensen die je in dienst hebt. Uh, we, controleren, uh, we controleren of alles veilig gebeurt en zo. En, uh, pak het dan zo aan. Mm -hmm. En dan, dan, dan, is, dan hoeven er geen problemen te zijn. En dan kun je gewoon een legale teelt hebben. En, uh, en nou ja, voor mensen thuis mag het al. je mag al, al een paar plantjes hebben staan eigenlijk. Hmm. Ik het, nou, dat het aantal niet zo heel hoog is, maar het schijnt te mogen. heb ik wel eens begrepen. Nou, ik bedoel, ja, dat, dat kan allemaal. En dan, dan heb je daar gewoon de belasting over. En dan kun je dan uh, de, de gezondheidszorg ermee... Oh, dat, en, dan dat dan zou fantastisch zijn. Dan hoef je die eigen bijdrage ook niet meer. En, en, en dan kun je de scholen weer betaalbaar maken, ah, ja. zodat ook de kinderen van het lagere uh, inkomens naar de universiteit kunnen. Ja. Hij maakt zich dat er tijd is. Ja, ik uh, ga ook een Oké. hartstikke bedankt uh, voor je ja. bijdrage. Als en, de opname compleet is en hij staat op uh, archives, dan haal ik hem daar weer vanaf en zet ik hem op de blog. Helemaal bovenaan, dus. Dan staat hij op twee plekken. Hartstikke ja. mooi, man. Hartstikke mooi. Dan staat hij op uh, aangrijf.kunnen we vinden, aloha. En dan kun je ons vinden op Doelen, aloha. Aloha Radio. Wat willen mensen nog niet? Oké. Okay. Okay. Hartstikke B mooi. Houdoe. Houdoe. Oké, okay, luisteraartjes. Uh, dat was uh, Jacco. En met als gast Herman Tecklenburg. Gezellig. Ook fijn dat jullie geluisterd hebben. En volgende keer dan eh, zorgen we dat er ook eh, wordt omlijst met muziek. Rechtenvrije muziek weliswaar. Mensen bedankt voor het luisteren. Want hartstikke leuk dat jullie geluisterd hebben. En ik zou zeggen tot volgende week weekend. Want dan komt er weer een nieuwe podcastuitzending van Aloha Radio.